Drie uur. Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. De grootste kans op een natuurbrand is in Zeeland, Noord- en midden limburg en Gelderland. In die regio's heeft de brandweer Code Oranje afgegeven. Jan Zoetelief is de nieuwe voorzitter van 50+. Plus. De leden van de partij kozen hem in Hilversum tot opvolger van Jan Nagel, die zijn functie neerlegt. Jan Zoetelief is nu nog wethouder in Nijmegen. Hij kreeg 143 van de 257 stemmen. Jan Schouw, die hard oppositie had gevoerd tegen een bestuur van 50PLUS... werd derde met 44 stemmen. ChristenUnie-leider Segers vindt dat niet zijn partij... maar de PvdA volgende week moet aanschuiven aan de formatietafel. Dat zegt hij in het AD. Aanstaande dinsdag praat de informateur Cink Willing weer verder... met VVD, CDA en D66. Segers zegt dat zijn partij geen tussengerecht is... en dat D66 liever met de PvdA in zee wil. In Amsterdam-Slotervaart is een jongetje van zeven onder een grasmaaier van de plantsoenendienst gekomen. Het kind is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Waarschijnlijk heeft de bestuurder van de grasmaaier het jongetje over het hoofd gezien toen hij achteruit reed. In Utrecht wordt vandaag de eerste Canal Pride gehouden. Tientallen versierde boten met veel regenboogvlaggen trekken door de grachten van de stad... De Eerste Kanaal Pride in Utrecht is georganiseerd door homo in de stad en de horeca. Ze willen met de botenparade aandacht vragen voor de acceptatie van homo's, lesbo's en andere seksuele minderheden. Het weer, van het westen en noordwesten uitgeleidelijk meer zon. Het is 21 tot 24 graden. Morgen wordt het 24 tot bijna 30 graden met volop zon. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4, Haag richting Amsterdam, staat tussen Soeterwoude en Hoogmaade 2 kilometer file door werkzaamheden. Op de A12, Utrecht richting Den Haag, tussen Bodegraven en Zevenhuizen, een kwartier verdraging aan ongeluk, de weg is wel weer vrij. A15, Gorkum richting Rotterdam, tussen Papendrecht en Ridderkerk, 5 kilometer file, daar stond vanochtend een kraanwagen in brand. Verkeer richting Rotterdam, kan beter vanaf Papendrecht omrijden via Dordrecht over de N3.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 Dat is een van de platen die ik nog op 12 Ins heb. Weet je wel, een hele grote zwarte schijf. Leuk hoor. De single uit de jaren 80 van Sister Sledge, Sorja. En hey Frankie, aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Nogmaals, een hele goede middag. Mocht je net ingeschakeld zijn, je hebt het gemist. We hebben dus juist de taart weggegeven aan Tony Haak. Hij heeft de taart geworden door het invullen van de CFM enquête. En weet je wat nou het leuke is, uh, Albert-Jan? We staan inmiddels uh, op Facebook met uh, diverse foto's dankzij uh, Tony, En er wordt flink op gereageerd. Ja, nee, ik bedoel, ik stuurde uit uh, die foto's die jij gemaakt had van, uh, van Ton. Die, uh, die uh, had ik ook naar Ton even doorgestuurd. En uh, ik kreeg allemaal reacties. Jullie staan al bij Politiek Café en andere diverse sites. Ook over Den Haag zijn ze helemaal gek geworden. Op de barricade, zadelde kippen, aanvallen. Ja, ja, ja. Dus ja. de taart is in goede handen terechtgekomen. Nou, mooi. Geweldig. En trouwens, daar, trouwens samen met 103 andere hè, die de enquête van CFM in, hebben ingevuld. Waar, waarvoor alsnog dank. Goed, eh, om 3 uur is de 24 uur van Le Mans gestart. Over een tweetal platen gaan we even een update eh, daarover eh, aan u doorgeven. Over hoe, hoe de startopstelling was. Eh, hoeveel Nederlanders er aan deelnemen. En eh, nogmaals, ze zijn onderweg. En eh, vanmiddag om 12 uur eh, is de 24 uur van Zandvoort ook eh, losgebarsten En dan hebben we het over fietsen op het circuitpark Zandvoort. En daarnaast is het gewoon het hele weekend op het circuit... is het Cycling Zandvoort geblazen. En morgen is er zelfs een speciaal tussenevenement... of ook een evenement. En het heeft alles te maken met elektrische fietsen. Daarover straks tijdens de evenementenagenda meer. En natuurlijk de Zandsculpturenfestival. De Europese kampioenschap is bezig. Morgenmiddag is daar de prijsuitreiking van... Uh, dus, dus het bruist van de activiteiten in en rondom Zandvoort. En wat er nog meer te doen is, u hoort het allemaal rond de klok van half vier... tijdens de reguliere evenementenagenda. Uiteraard hebben we ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Zo is het, uh, Albert-Jan. En met 22 graden is Zandvoort ook heel veel zonnige muziek op de radio. Hier is Louis Fonsa in Despacito.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 Ik zit te je ziet iets, ik heb iets aan de hand. Ik wil je zien, ik wil je zien, ik wil je zien. Ik wil je zien, ik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 Aquí tengo la pieza, oye, oh yeah. despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo, despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo en las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Uh -huh. Ik cool oh. wil je bendito. Ik kan En je despacito. despacito. De single van Louis Fonsi, tezamen met Daddy Yankee en ook nog Justin Bieber. Ze deden met z'n drieën dat plaatje. Nou, hij is juist gestart de 24 uur van Le man. En Albert Young, die weet daar alles van. Ja, ja, ja. ja. En dat krijgen ze dadelijk te horen in de Pit Report. Een extra Pit Report, even na kwart over drie bij CFM. Over de 24 uur race. We gingen wederom terug naar de jaren 80 met de Sound of Success Band, Oftewel de SOS band, joh, de een van de grootste Just be good to me! CFM Race Radio, pit report. Iets meer dan een kwartier geleden is hij gestart. De 24 uur van Le Mans, Albert-Jan. Ja, met uh, slechts nog 23 uur en 40 minuten Zoals. te gaan, om het <laughs> zo maar eens te zeggen. We gaan even, uh, er is voor zover ik uh, heb na kunnen gaan, nog geen uitvaller. Er is wel een spin geweest van een van de auto's. Maar die kon de race ook weer hervatten. Die zal maar in de eerste, eerste kwartier eruit vallen. Maar er, helaas, of helaas, gelukkig geen uitvallers. Dus iedereen uh, zit nog in de baan. Allereerst even, uh, het zijn vier raceklasses: De zogenaamde LMP1, LMP2, LMP3 en de GTE-EM. Laten we zeggen, uh, eenvoudig houden. Het heeft allemaal met motorinhoud te houden. Uh, uh, met motorinhoud te maken en met het soort auto's. Maar in de lmp 1 dat is natuurlijk de, laten we zeggen de, de zwaarste klasse... Uh, daar starten om, uh, jongs, om, om drie uur de Toyota's op de eerste startrij... van de 85e 24 uur van Le Mans. De K Kumai Kobayashi was in de voorlaatste kwalificatie afgelopen donderdag... bleef ook tijdens die avondsessie vlot overeind. Kobayashi klokte afgelopen donderdag in de twee van de drie kwalificatiesessies... een nieuw rondrecord met zijn Toyota... De 3.14.7 van de Japanner is met een gemiddelde snelheid van... en nou komt hij 251,8 km per uur... de snelste ronde ooit over alle configuraties heen. In de derde en laatste sessie concentreren de kopmannen zich in de lmp 1 categorie zich voornamelijk op tempo en lange stints. Ook op dat vlak zag Toyota er sterk uit. Maar natuurlijk op de voet gevolgd. Daar is de eerste crash, een, een, een, een Alpine. Uh, is, ik kijk even op de televisie. Uh, ja, dat is een gele vlag-situatie. Uh, Goed, de eerste crash is een feit en achter het stuur zat Gustavo Mendes wordt vervolgd. Goed, in ieder geval, uh, dat was de start van om drie uur en even over de, de Nederlandse deelnemers. Naast Jeroen Blekenmolen neemt nog een aantal andere Nederlanders deel aan de 85ste aflevering van de 24 uur van Le Mans. Sinds lange tijd staat er zelfs weer een Nederlands team op de startlijst. en wel racing team Nederland met Jan Lammers als eerste coureur. Zijn teamgenoten zijn de Braziliaanse Ruben Baricello en Jumbo-directeur Frits van Eert. Bij het Chinese team Jackie Chan Racing staat Ho Ping Tung, geboren in Velp... maar rijdend onder een Chinese licentie als eerste coureur ingeschreven. Bij ARC Bratislava staat Rick Breukers op de lijst. Allen komen ze uit in de lmp 2 klasse aan, het LNP, aan de hoogste lmp 1 klasse die slechts zes auto's telt, doen geen Nederlanders mee. Dan nog even over de Nederlandse team met Jan Lammers... Jumbo Topman en Frits van Eert stonden, stonden om drie uur samen... Uh, voor de start van de iconische 24 uur van Le Mans. Voor van Eert is het deelnemen aan deze race een droom die uitkomt. Uh, zoals gezegd, om drie uur klonk het startschot... en de Jumbo Topman uh, was de eerste, zit als eerste uh, van de drie coureurs in de auto. En zoals gezegd... ook zij zijn nog volop in de race. Ik Bij... zeg uh, hallo Jumbo. Hallo Jumbo. Uh, yeah. Nee, oké, okay, tot zover het uh, laatste nieuws... over de 24 uur van Le Mans. We blijven hem uiteraard vanmiddag uh, voor je volgen... tussen 2 en 5 Zandvoort op zaterdag. Nou, kijk eens naar buiten. Het is heerlijk stralend zonnig weer in Zandvoort. En dat betekent ook vrolijke muziek, ja. En dan uh, kan deze uh, oude Nederlandse groep Spargo ook niet uh, ontbreken. En uh, ze hebben heel veel uh, hits uh, gescoord. En een van die hits die gaan we nu voor je draaien op de zaterdag bij CFM Zalvoort. Hier zijn ze met One Night Affair. Meneer, me seguimos Oké. Okay. Okay. Quiero rayos de sol tumbados en la arena. Y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Ahora, sí. Ahora sí. Ahora, ahora, sí. Quiero rayos de sol tumbados en la Quiero rayos de zon, tumbados en la arena y ver como se pone el Het Is alweer een hele tijd geleden dat we uitzonden vanaf het uh, Gasthuisplein. En dan kozen we in de zomer kozen we altijd voor deze plaats. Weet je nog? Ja, zeker. José de Rico en Henny Mendes, Yo, de Rias del Sol. Heerlijke zonnige klanken op de zaterdagmiddag bij CFM. Het is half vier. We gaan hem doen de evenementagenda. Uh, zoals gezegd uh, volop uh, uh, uh, bezig momenteel het uh, Europees kampioenschap zandsculpturen. En het thema dit jaar is Hollandse meesters. En morgen wordt bekendgemaakt welke kunstenaar zich Europees kampioen zandsculpturen 2017 mag noemen. De zandsculpturen zijn vaak te bewonderen tot en met november. U kunt bij het VVV eh, desgewenst een wandelroute eh, eh, ophalen... zodat u geen een van deze prachtige kunstwerken hoeft te missen. Dat allemaal tot 30 november nog het hele zandsculptuur te bewonderen. Maar goed, morgen is dan uh, in ieder geval de prijsuitwijking. En bij mijn weten is dat bij het Zandvoorts Museum. Goed, uh, zoals al eerder gemeld, dit weekend volop fietsgeweld op het circuitpark Zandvoort. Onder het thema Cycling Zandvoort. En dat is een bijzonder uh, fietsevenement voor zowel recreatieve wielrenners... maar ook voor families, mountainbikers en andere fietsliefhebbers... Is er veel te zien en te beleven dit weekend op het circuitpark Zandvoort en morgenochtend van 10 tot 5 is er zelfs een, een speciaal evenement daarnaast en dat heeft alles te maken met de in populariteit razendsnel stijgende elektrische fietsen. Dat is wat voor ons de Robson elektrische. Fietsen. Ja ja ja zeker. <laughs> Goed dat allemaal op het circuitpark Zandvoort en ik zoals al eerder gemeld de 24 uur niet alleen in Le Mans maar ook op het circuit maar dan over met fietsen is om 12 uur vandaag begonnen. En morgen om 12 uur zal daar de. Het is een soort estafette wedstrijd die de hele nacht doorgaat. En morgen om 12 uur is daar de finish van. Dat allemaal. Nogmaals, op het circuitpark Zandvoort Cycling Zandvoort. Oh, en ook aan de klassiek liefhebbers wordt morgen gedacht, want vanaf 3 uur is het de tijd voor Classic Concerts. En wel een piano recital. Het duo Tobias, bosboom en Yuki Kiki. Jazewaga waga verzorgen het concert van Classic Concerts morgen en het begint allemaal om drie uur in de Protestantse kerk aan de Poststraat 1. Meer informatie over dit concert en over alle andere concerten van Classic Concerts kunt u natuurlijk terugvinden op de website www.kerkzandvoort.nl En dan een uniek evenement waarbij toprestaurants zich out of the box bij Ayuma op het zuidstrand van Zandvoort presenteren. En maandag, en dan hebben we het over maandag is het tijd voor restaurant Fris. U bent welkom vanaf 6 uur en je wordt ontvangen met bubbels. En de start is vanaf 7 uur. De kosten voor het eten, inclusief bubbels, is 39,50 euro. En dat is allemaal dus maandag uh, bij uh, strandtent Ayuma op het Zandstrand. Vanaf 6 uur van harte welkom en vanaf 7 uur is het lekker eten geblazen. En ditmaal verzorgd door restaurant Fris. En we blijven eten, want het grootste culinaire evenement van Zandvoort zit eraan te komen... En wel vanaf 5 uur 23 juni tot en met 25 juni half tien s'avonds is het weer zover. Is het weer tijd voor culinair zandvoort? Op 23, 24 en 25 juni vindt op het Gasthuisplein in Zandvoort alweer voor de negende keer in dit prachtige culinaire evenement plaats. Wellicht heeft u al eens genoten van de gerechten en koffie en de gezelligheid. Maar wanneer u nog nooit bent geweest is het absoluut een aanrader om daar naartoe te gaan. Ook voor mensen die hier op vakantie zijn dan wel een lang weekend in Zandvoort verblijven. Van 23 juni 5 uur tot en met 25 juni half tien s avonds Het prachtige culinaire evenement onder de titel Culinaire Zandvoort. En u kunt natuurlijk ook meer informatie bij het VVV krijgen dan wel op de, de desbetreffende websites. Gaan we een bruggetje slaan naar 24 en 25 juni... want ook dan is er weer een groot evenement op het circuitpark Zandvoort. En dat luistert naar de naam Italia a Zandvoort. Als er één evenement in Nederland is dat de harten van Italia liefhebbers sneller laat slaan, dan is dat wel Italia a Zandvoort. Ook dit jaar hoopt de organisatie weer een fantastische auto- en lifestyle-evenement... voor het hele gezin te bieden. Een uitgebreid programma met auto's en motoren op het circuit wordt daarbij afgewisseld met ontspanning en entertainment in de paddocks. Het is een dagvullend programma, zowel op die 24 e als 25 juni. Meer informatie kunt u uiteraard vinden op de website www.cpzandvoort.nl. 24, 25 juni, Italia, uh, Zandvoort. En op 25 juni is het weer tijd voor de kunstmarkt van 10 tot 5 uur. Kunstenaars uit het hele land presenteren hun objecten op het Badhuisplein... Keramiek, schilderijen, bronsbeelden en gerecyclede materialen... sieraden en diverse kunstuitingen. Kom gezellig cultuursnuiven op de boulevard. Heerlijk even uitwaaien en daarna genieten van iets lekkers... bij de plaatselijke horeca. Dat allemaal op 25 juni van 10 tot 5 uur... de jaarlijkse traditionele kunstmarkt. En alvast voor in de agenda te zetten van 27 juni tot en met 30 juni... en 27 juni, half 7, 30 juni, 8 uur s avonds is het weer tijd voor de fietsvierdaagse... Inschrijfsadressen zijn de Bruna aan de Grote Krocht... Verstegen aan de Halterstraat, Ankie Miezenbeek, wie kent haar niet... en Martine Jouwstra, wie kent haar niet. Meer informatie over dit geweldige fietsvierdaagse evenement... kunt u terugvinden op hun website www.zandvoortsevierdaagse.nl www.zandvoortsevierdaagse.nl NL. Tot zover. Dat waren ze weer, de evenementen. Vijf minuten lang, Albert Jan. Dus er is de komende dagen weer voldoende te doen hier in Sanford. Dus ga er lekker op uit en doe mee aan een van de evenementen die we zojuist noemden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 All lost and gone of So it's here I stand as a broken mind. Na de evenementenagenda hoorde je Deze single van Shepard en Geronimo. En mocht je de evenementen... zojuist gemist hebben, ze zijn ook na te lezen... trouwens op onze eigen CFM-app. En mocht je hem nog niet hebben... download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Sanford... en download hem op je telefoon of tablet. En je blijft op de hoogte... van de laatste nieuwtjes. Kan de evenementen volgen, kan een kijkje nemen op het strand... en natuurlijk live luisteren naar ZFM. Een uh, plaat uit uh, de tijd dat ze nog hele lange platen maakten. Deze sale van de Breakfast Club uh, bijvoorbeeld uh, ruim 7 minuten lang. Ruim 7 minuten, niet te geloven. Je hoorde ze met Right on track. Ja, we hebben weer een uh, nieuwtje voor je en wel nieuws van de Zandvoortse je de Boelvereniging. Ja, want er zijn zoveel uh, sportverenigingen in Zandvoort uh, actief. Dus waarom niet eens een keer even aandacht voor? De, -de Boel Vereniging Zandvoort. De Jeu de Boel-vereniging Zandvoort is al circa 15 jaar officieel actief in Zandvoort. Eerst bij de handbalvereniging en vanaf 1996... en sinds 2002 op een eigen terrein aan de Thompsonstraat, naast Zorgcentrum Zandvoort. Komende weken staan er twee prachtige toernooien op de kalender. De Jeu de Boel wordt zowel recreatief als in wedstrijdverband gespeeld. Niet alleen door ouderen, want ook jongeren laten zich van zich horen. Er worden meestal drie partijen gespeeld... Maar één of twee kan ook. Het belangrijkste is het spelgenot, de contacten onderling en het lekker buiten zijn. Langskomen kan altijd. Dinsdag en zaterdagmiddag vanaf één uur tot ongeveer half zes. En op de vrijdagavond vanaf half zeven tot ongeveer tien uur avonds zijn er spelers aanwezig. Op woensdagavond 21 juni wordt, het, wordt een midzomeravondtoernooi georganiseerd. De eigen leden en leden van andere verenigingen gaan dan de strijd aan... in een gezellige ambiance. Er doen ongeveer 40 spelers mee. Misschien een mooie gelegenheid om eens te komen kijken hoe zoiets gaat. De aanvang is om half acht. En dan op woensdag 28 juni is er een happening... in het kader van de Jan van Steyn bokaal Een toernooi begonnen bij Zulboelvereniging... De, de Spaanse ruiter uit Nieuw-Vennep ten is aan Jan van Stijn. Zes verenigingen met ieder vier teams doen mee... met in totaal 48 personen... en de aanvang is op 28 juni om half 1. Al met al, ga eens langs of gooi op een van de speeldagen een balletje mee... om te zien of het iets voor u is. De eerste twee kunt u gratis meespelen. En het is echt leuk. Uh, Albert-Jan wel eens gedaan, of niet? Nou en of. Ja, he, ja, ja, ja. Ja, ik ook. Uh, toen was er nog een toernooi op het uh, Gasthuisplein uh, elk jaar. Oh ja, in die hondenbak? Uh, nee, nee, er werden keurige sjödeboel uh, banen aangelegd. Oké. Okay. was altijd een uh, feest. Ja, jammer dat het er niet meer is. Maar goed, we hebben nu een eigen Sjödeboel-vereniging in Nieuw-Noord. Komende woensdag uh, kunnen we weer uh, de Boel hier in Salvoort in uh, Nieuw-Noord. Bij de Jeu de Boel Een mooi toernooi wat uh, daar uh, plaats gaat vinden. Begint allemaal om half acht in de avond, woensdagavond 21 juni. Schrijf de agenda in je agenda en je bent van harte welkom om uh, een balletje te gooien. En hier is de uh, African All Stars. van het plaatje, kun je het wel horen. Hij is al wat ouder, hè, deze single. Die African all star sorry, met Free Nelson Mandela. Dat is alweer een hele, hele tijd geleden. En ik kreeg je net een bericht uit België. Leuk bericht, trouwens, Albert-Jan. Van Sean. Ja, die schrijft net naar mij. Ja, hier is het veel te heet om te de boelen. 30 <lacht> graden plus. Nou, geniet van het mooie weer daar in België, Sean. En over 20 dagen dan zien we hem weer in Salvoorts. Gezellig, gezellig, gezellig. En Sean smeer je in, hè? Ja, hier momenteel 22 graden, dus dan weet je dat ook, Sean. Uh, Leuk dat je luistert, uh, trouwens. We hebben weer wat nieuws in het kort voor je. Nou, allereerst uh, nog even de verkiezing van het beste strandpaviljoen van Nederland. Vele Zandvoorters en gasten van Zandvoort zullen momenteel natuurlijk op het strand zijn, dan wel op het circuitpark Zandvoort. Om te genieten van het geweldige fietsevenement. De strijd om het beste strandpaviljoen 2017 is nog tot en met 30 juni. En dan kunt u tot die tijd kunt u stemmen via de website www.strandverkiezingen.nl. Www Ook worden de genomineerde paviljoens door mystery guests bezocht. Zoals elk jaar wordt weer gezocht naar het beste strandpaviljoen van Nederland overal en in de verschillende categorieën. Iedereen kan nu op strandverkiezingen.nl, zoals gezegd, zijn stem uitbrengen op zijn of haar favoriet.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 De wedstrijd Beste Strandpaviljoen wordt jaarlijks gehouden om de strand- en binnenwaterpaviljoens te promoten en het imago te versterken. De wedstrijd is een initiatief van Strand Nederland. Partners zijn Stichting Nederland Schoon, Koninklijke Horeca Nederland, NBTC Holland Marketing en uiteraard Vakblad Entree. Het is de, alweer de tiende keer dat de verkiezingen worden gehouden. En hoe kunnen we stemmen, Rob? Uh, nog niet via de app. Nog Sorry. Via de app? Okay, nee, dat ik... zou ik nog even in orde maken. Heel goed okay. dat je het zegt. Maar in ieder geval via www.strandverkiezingen.nl <gif> kan het al wel. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan uh, voor, uh, voor dit bericht. We gaan alweer uh, op naar het nieuws en weer van 4 uur. En zometeen het uh, derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Houd de radio lekker aan. Hè. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week. Met muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. En ook... Uh, Via de app kan je uiteraard luisteren. Via de website www.zfmzandvoort.nl Of via TuneIn. Nou ja, noem maar op. He. Allerlei kanalen. Kanaal 40, digitaal, via Ziggo op tv. Gewoon lekker blijven luisteren naar je eigen radio. Zfm Zandvoort. De laatste plaats voor het nieuws. En weer van 4 uur is weer zo'n disco klassieker. Hier is Vesta Williams.